Traan uitgebarsten omdat een klein meisje uit Afrika. die had een liedje gezongen. En die was zijn uh, mama kwijtgeraakt. en die is ge, geadopteerd hier in Nederland. en die stond daar een band te zingen. en dat was heel emotioneel. en een heel stuk erin. En dan zou je denken, zet het meisje in de krant. En dan zie je Birgit in tranen. En dan denk, ik, dat weer de verkeerde mensen krijgen belichting. Nou goed, straks veel plezier met Goedemorgen Morrisands. We elkaar volgende week. Hoi! Tot volgende week! Het ritme van CFN. via de kabel op 104.5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 Langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, Op TV radio en internet. ZFM. Net nu. Goedemorgen, Zandvoort. Dit is Goedemorgen, Zandvoort. Ja, dan moet ik altijd even kijken of, of de schuimpjes openstaan. Goedemorgen, Zandvoort. Het is de tweede van. Uh... Deze 2010. Ja. Nou, Don, goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. We zitten we weer? Ja, en de goeiemorgen, Zandvoortrein, uh, vertrekt uh, beter dan hem, precies op tijd. Ja. We hebben de wissels goed gezet vanochtend. <grijgacht> nou, <grijg> Je bent er vroeg af. uitgegaan oh. om ze allemaal op te warmen en ah, de sneeuw ja, ja, ja. te smelten. Ja, het het, ja. En we hebben, we hebben een machinist en een stoker: een machinist? Dat is de stoker. Maar en... <laughs> ah, we hebben nog meer stoker. Roy Haldeman, ja. we hebben expres in verband met de kou een uh, extra wagon aangekoppeld. Ja. Met de koffie. Ja, dat is Yvonne Roosendaal. Die Yvonne Roosendaal. En, we hebben ook nog en Yvonne Roosendaal heeft ook het spoorboekje samengesteld oh, voor doel. vandaag. Ja, ja, jij bent het. wel ja. heel erg opdreven. Ja. <laughs> en de twee machinisten, Jaap Koper. En Don de Grebbe. Maar even over stokers gesproken. Die zitten ook hier een beetje verstopt in het programma hoor. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, ja <laughs> dus het uh, in dus zich maar geen, uh, geen drukte. Ja, wat gaan we doen? Het programma of de ingekomen stukken? Nou, de ingekomen ja. Ja, ja. Nou, als het Eerst met programma. Heeft... Zullen ze eerst het spoorboekje bijpakken. Om tien over tien is het uh, de kerstboomverbranding met Peter Denboer. Zeg ik het zo goed? Ja. ja. Nou, dat, is, uh, dat is een man van de gemeente. Ik geloof ook dat hij uh, jarenlang bij de gemeente Reiniging zit. En, uh, of hij dat uh, nu nog doet, dat horen we straks van hem. Hij, ja. zit, uh, hij, hij is al binnen, dus dat, daarom kijk ik hem ook even vanuit mijn uh, positie maar ook even aan. Nou, uh, wat hebben we nog meer? Ja, en uh, rond de klok van half elf... Uh... Komt uh, Sportservice Heemstede, oftewel Steffen van der Pol, praten over het Galm-project? Een project uh, wat uiteraard met sporten te maken heeft, maar we zullen even afwachten wat daar allemaal over verteld gaat ja. worden. En dan gaan we verder met Hille uh, Jansen, die zoekt schilders voor de muur in Zandvoort. Hebben we dan nog een muur? Volgens mij is die al lang al afgebroken, maar er zijn ja. nog wel eens muren die hier en daar worden opgeworpen, en zeker in deze tijd. We hebben een ja. prachtige muur met pleisters. Ja, okay. Dat is het uh, muurtje van Victor Bol. Ja, ja, ja, ja. goed. Kijk, in de muur van Hilly. Ja. Tweede uur? Tweede uur uh, gaan we zo uh, om tien over elf. Iemand praten. die overgestapt is, hè? Ja, ja, <laughs> als we ja. het dan toch over ja, ja. treinreizen hebben: ja, Virgil Babitz, die is overgestapt naar GroenLinks. In ja, de trein hij, van GroenLinks zou die toch het verkeerde perron hebben genomen. Dat denk, ik, dat denk ik, maar dat zullen we <laughs> straks uh, wel gaan We gaan maar aan horen. hem vragen. Ja. En dan uh, rond de klok van half twaalf krijgen we wethouder Wilfred Tatus Samen met Trudy van Duin. En die gaan eens eventjes, en het is wel lekker met dit koude weer... een stevig potje knokken over de rotonde in de Wallennepecht. zowel ja, de veiligheid Ja, daarvan. Misschien wordt het wel een sneeuwballengevecht tussen uh, de heer Tatus en mevrouw van Duin. Dat zou, uh, zou maar kunnen uh, gebeuren. Dan hebben uh, we om uh, kwart voor twaalf... En dat is uh, nog even de vraag, maar wie weet komt Blinda Görnalson met uh, Sneeuwschuiver en al hier naartoe. Want die heeft natuurlijk nog het een en ander te vertellen over wat de... op 12 januari gaat plaatsvinden. En dat gaat dus niet het shoelen bij uh, de partij die VVD Zandvoort heet. Nee, dat gaat over de Ladies Night die in Café Koper plaatsvindt. Ja, dat valt samen. Hè? De, de, de, de dames uh, schulkampioenschappen dan en uh, de Ladies Night. Nou ja, er is, een paar dagen later is er ook nog uh, iets over de Ladies Night in Circus Zandvoort. En daar gaat ze het ook over hebben. Dus, uh, uh, okay. dus uh, het zal over een dubbele Ladies uh, Night uh, worden, uh, okay. denk ik. Goed. Dus dat, uh, dat sowieso. Zes minuten over tien is het. Maar, we gaan maar, maar ik... eens uh, wat beginnen, denk ik. Hè, maar ja, we ik eens... heb oh, er twee ingekomen stukken. Jij twee ingekomen moet... ja. stukken. Ja. Ja, het verzoek was om daar uh, nog wat over te zeggen. Ik weet het, ik weet het al. Uh, we hebben de sporthalbeheerder uh, heb ik gisteren gesproken. En dat ja. was Kok Zwemmer. En die is niet zo blij als we vandaag nog een schoolbasketbaltoernooi hebben in de Korverhal. Want wat wil het geval? Als je dus met je schoenen over straat loopt en je neemt al die pekel en, die bad en dat badzout mee naar binnen, dan gaat de hal, de vloerhal van, uh, van de Corver, uh, Sporthal, die gaat krom trekken. En daar is Kok niet zo blij mee. Dus, nee. dus, dus, dus er, uh, dat is een reden waarom het afgeblazen is. Volgende week gaat dat uh, van start. En buiten dat, het is ook heel erg moeilijk bereikbaar, want er is niet gestrooid door de gemeente. Dus uh, je bent al überhaupt een beetje in de aap gelanceerd als je richting de sporthal wil komen. Maar de 16e gaat, zoals jij zei, het wel door. Mm -hmm. Maar de mensen worden dan verzocht, als er nog sneeuw en dergelijke is, om een tweede paar schoenen mee te nemen. Ja. Zodat ze met droge schoenen op die vloer lopen. Juist, want dat, uh, dat was het verzoek ook oh, ja. van uh, Kok Zwemmer. Nou, dat uh, was het uh, ingekomen stuk Dan Ja, het tweede. Dat gaat weer... over morgen, het nieuwjaarsconcert uh, in de Agatha-kerk. 10 januari dus, morgen om half drie van uh, koormuziek. Er zijn drie Zandvoortse koren. Het Ambo-koor voor Anker. Het Vrouwenkoor Musical In. En het kantoor, uh, het koor I Cantori Allegri. Die hebben een gevarieerd programma. En aan het einde van het programma is er dan ook nog een verrassing met uh, iets met toneelvereniging Wim Hildering. Ja, maar ik, de presentatie wordt uh, onder andere ook verzorgd door Paul Olieslagers had ik uh, gezien. Oh, okay. Cantatori Allegri dat, ah, uh, is... jij, jij hebt meer Italiaans bloed in je dan ik, zie ja, ik al. Nou ja, over uh, wat was het? Uh, wat, wat stond er? Uh, dat, dat, dat, dat, nou ja, goed, maakt niet uit. Het is uh, in ieder geval van, uh, van morgen. Ja, om, uh, om half drie begint het. Goed, wij gaan ook maar even voor anker en dat doen we met een stukje muziek. Dit plaatje ook over een maand of vijf Nog eens een keer uit de mottenballen gehaald, uh, gehaald kunnen worden Want dan hebben we tenminste Dat we hier in iets wat onder andere omstandigheden dus dus Sunshine uh, Reggae Sunshine Reggae van Let Back 12 minuten over tien En uh, ik zei net uh, of bij, bij het einde van dit plaatje Zo van stil Het lijkt me dan net aan zo'n type die je vroeger had Bij uh, Harry Vermegen en uh, Henk Spaan Arie Boksbeugel, die zei dan altijd, dicht! we gaan beginnen. Dus uh, nou, zoiets was, uh, zo was het dus. Maar goed, uh, aangeschoven is Peter de Boer van de gemeente Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mag ik ietsje dichter bij de microfoon zitten? Ja. Uh, iets wat in Zandvoort altijd een, uh, ja, bijna een traditie uh, is, maar het was ook een tijdje weg geweest. En het is weer een, sinds een aantal jaren weer terug. De kerstboomverbranding. Ja. Ja. Leuk. Die gaan wij uh, houden samen met de brandweer. Op uh, uh, ja. 13 januari. Ja. Er waren al wat mensen die zeiden, waarom zo laat? Ja. Uh, en dat is omdat uh, de kerstboomverbranding... De, uh, de kerstbomen gaan uh, pas bij uh, een aantal gezinten... Ja. Volgens mij, bij de katholieken, gaan die pas op 6 januari de deur De Drie koningen. Na 6 januari. En dat was toevallig een woensdag. En we doen het alleen maar op woensdag, omdat de kindertjes dan uh, bomen kunnen ophalen. Dat is altijd een leuk spektakel. Dus zijn we naar woensdag de 13e gegaan. Ja. En dat doen we samen met de brandweer. Ja, uh, en uh, waar gaat die verbranding dan plaatsvinden? De verbranding vindt plaats op het strand ter hoogte van de Rotonde aan het Batesplein. Ja. En uh, ijzerwetend dienen. Ja. ja. Uh, de afgelopen, nou, uh, sinds Mensenheugen is gebeurd dat daar. Vroeger op twee plekken in de gemeente al een jaar of twintig alleen nog maar aan de Rotonde. Ja. De enige reden waarom het niet kan is als er een hele nare uh, sterke wind staat... waardoor de brandgevaar ontstaat staat en dan gaat het over. Ja, het vonkt behoorlijk. Ja, ja, ja maar goed, de brandweer uh, weet precies wat er uh, moet gebeuren... en hoe ze het in toon moeten houden. Dus uh, we gaan ervan uit dat het gewoon moestal doorgaat. Ja. ja. ja want uh, wat het weer betreft uh, schijnt het heel erg rustig te zijn. Ja. Niet in tegenstelling tot wat er vandaag is uh, voorspeld... Ja. En als ja. uh, de mensen van de week zitten te luisteren en die horen de herhaling. en die zien ineens uh, goh, een leuk zonnetje erbij. Uh, en het is rustig buiten de ja. straat. ja, het is zaterdag. Uh, ja. Op het moment dat u het hoort, is het alweer uh, verderop in de week. Ja. Maar goed, uh, dan, uh, da daar valt en staat het ook mee met, uh, met het woeste weer? Nee, alleen maar als het, uh, uh, ja, gewoon al, als het uh, op een bepaalde manier waait. Uh -huh. als het woest is, als de brandweer zegt. Als de brandweer zegt het is onverantwoord. Ja. Dan doen we het niet. Ja, is er, hoeveel voorbereiding zit daarin? Niet veel? Nou in zoverre niet. Uh, het concentreert zich op één middag ophalen. Dus die woensdagmiddag. En dan uh, kunnen de mensen bomen inleveren. Bij de remise en bij de rotonde. Op twee plekken. Mm -hmm. van, uh, van één tot vier kunnen ze de bomen inleveren. Dan krijgen ze een loodje. Ja. En... Uh, naar naar gelang, de grootte van de stapel bij de rotonde. gaan we die dan nog aanvullen. met soms, soms met een paar vrachten. van de remise. Ja. En dan gaat de fikkeren. Ja. Uh, die loten, dat is er uh, om de mensen. Uh, want ik zie ook nog wel eens ja kinderen gewoon, uh, en de uiterste best doen om overal maar kerstbomen ja, vandaan ja, te trekken. Ja, ja. Het maakt niet uit of ze al met naalden of zonder nee, naalden precies, ruimen, maar precies. ze komen er ja. altijd mee aan zitten. Ja, en dan krijgen ze heel veel loodjes en ze krijgen, per boom krijgen ze ook nog 20 cent. Dus, ja. En er zijn, uh, nou, er zijn wel kinderen die behoorlijk wat ophalen en daar een behoorlijke bomcentjes mee uh, ja. binnenslepen. Het, het lijkt wel of wat statiegeld op een kerstboom ja, ja, zit. Het is ook wel leuk, maar ja. kinderen ja. vinden het leuk. en Het ja. is een leuke gewoonte. En dan uh, eind van de maand worden die loodjes is de winnende nummers bekendgemaakt in de Zandvoortse Courant. En dan kunnen ze een, een cadeaubon halen bij het gemeentehuis. Ja. Even zijdelingsvraag, Peter. Het, die 20 cent die ze ervoor krijgen, hartstikke leuk, stimuleert natuurlijk. Heeft dat ook een beetje te maken met de kostenbesparing aan jullie kant? Als je daar speciaal mensen voor ja, moet zeker, laten nee, rijden de, en wagens en zo. Het, het, het is tweeledig. Het is een leuk vermaak hè, om, die, om dat ja. vuur te zien. Uh, de kinderen zijn bezig. En uh, dat scheelt inderdaad. Want na die middag gaan wij dus uh, noodgedwongen alles ophalen wat er dan nog aan straat wordt ja. aangeboden. Dus alles wat er nu weg wordt gesleept, uh, dat is meegenomen. Dat ja. is inderdaad zo. Ja. Het is een relatief kleine investering om het zo te doen. Ja. En uh, uh, dus een mes snijdt aan twee kanten. Ja, dat is waar. Ja, die kerstboomverbranding die is dan s'avonds bij de rotonde. Ja, om uh, half acht. Even over het, uh, ja, het moment dat de fik erin gaat, gaat dat gewoon met hout of worden die kerstbomen dan nog een beetje besprenkeld met, uh, met een mm, een of andere brandstof? Mm, uh, er wordt wat hout onder aangelegd, volgens mij uh, een beetje afhankelijk of het de hele dag geregend heeft of anderszins. Mm. Voegt de, de brandweer daar dan nog al, uh, misschien nog iets aan toe? Ja beetje afhankelijk van het wis, maar als het eenmaal de vlam erin gaat dan gaat het, uh, gaat het helemaal vanzelf. Ja, uh, ik heb me ook laten vertellen, dan kan het behoorlijk uh, kunnen de vlammen behoorlijk ja, hoog zijn ja, hè? ja, maar goed, de, de, de brandweer die, die uh, bepaalt ook de vorm van de stapel en uh, die houdt dat precies, die kan het. Heel mooi uh, reguleren, zoals ze dat noemen. Ja, ja uh, reguleren in de zin van beheerste. En of ze maken de, de, de, de vuurheid wat breder. Ja, want ik heb altijd een beetje het idee dat een brandweerman het ook leuk vindt als uh, de fik ergens ingaat. Uh. Of valt dat nou, dat, nou wel? Dat weet, <laughs> dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar goed, nee. het is ook een. Uh, ja, het is ook min of meer ook voor hen altijd ook een, een soort presentatie van hoe ze een, een, een groot vuur in bedwang kunnen houden. Ja, want het eind is dat ze het uh, ook doven, neem ik aan. Ja, ze doven en de volgende dag halen wij de restanten weg en dan uh, krijg je er geen aan meer naar. Ja, oh. en, en wat gebeurt er nou met dat hout, uh, met dat afval? Van, uh, dat gaat gewoon uh, dat gaat naar de vuilverbranding. Ja. Ja, want er blijft altijd een restant. Ja, ik ja, nee, dat, dat ook het zo gewoon, af te vragen. Nee, van, wat, dat, gaat wat gewoon, gebeurt daarmee? dat gaat gewoon bij het vuilnis, dat gaat naar de vuilverbranding. Ja. Ja. Het, het is voornamelijk hout en waarschijnlijk wat spijkers. in, in Ja, meer en, is het niet. Er ja. blijven uh, een ja. beetje asresten ja, erover. Ja. Ja. Vroeger wilde de brandweer ook nog wel eens het in beslag genomen vuurwerk erin gooien. Ja, maar die... ik, dat gebeurt niet meer, want dat in beslag genomen vuurwerk. Uh, daar mag ook niemand anders... Dat is tegenwoordig de, de, ja. de uitgangspunt. Niemand anders mag daar vreugde aan blijven. Nee, nee. Dus... <laughs> uh, uh. Voor de ogen van de, uh, degenen die het uh, vuurwerk bezitten... wordt ja? het in een en, en water gedompeld uh, bij de politie. <laughs> ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Even nog over die, over die loten die uh, bij die kerstboom uh, worden, worden afgegeven. Want uh, dat, daar zit dus een loterij aangekoppeld. Ja. Wat uh, gebeurt er dan? Want uh, ja, dan worden dan, wanneer worden die loten dan getrokken? Die loten, dat uh, gebeurt een, uh, een week later. Ja? En... Uh, dan uh, wordt dat bekendgemaakt. Ja. En wat uh, we, we, weet u iets over die. Uh... Ja, uiteindelijk rolden dat 20. Vroeger hadden we hele grote prijzen. Ja. Maar uh, nu verdelen we dat over kleine coupures. opdat op zoveel mogelijk kinderen daar plezier van hebben. Ja. En dat zijn dan uh, 20 cadeaubonnen van 5 euro. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus ja, dat is wel een welkome ja, als je Als ja. je iets uh, wil hebben uit ja. een uh, bepaalde winkel. Ja. Hm. ja. Ja, aanvulling op het zakgeld met de 20 ja. cent. En dan nog de kans ja. op een leuk prijsje. Ja. Ja. Ja. Even, uh, want ja, het is nu wel duidelijk wat, wat, hoe dat uh, verder gaat met die kerstbouwverbranding. Nog voor alle duidelijkheid, het is woensdagavond. En het is woensdag de 13e, ja. s'avonds om half acht op de rotonde aan de strandweg. Ja, het is dus bij het uh, Juttersmuseum daar in de buurt. Ja. ja, daarvoor eigenlijk. Ja. En uh, de kerstbomen die kunnen ingeleverd worden van 1 tot 4. Van 1 op... tot 4, zowel bij de rotonde als bij de remise in Zandvoort Noord. Dus twee inzamelingspunten. Ja. En de, wat ik al zei, de stapel bij de rotonde is over het algemeen zo groot dat dat ruim voldoende is om een mooi vuur te maken. Ja. En bij de remise worden de bomen dan versnipperd. Ah. Oh, je krijgt uh, wel te veel bomen zelfs. Nou ja, te veel om, om zo'n groot schoen zo, te maken. Ja, ja. En anders moet je weer transporteren. En ja. <coughs> dus we maken het ook uh, de mensen uit Noord makkelijk. Anders moeten ze allemaal ja. naar één plek komen. En, ja. die, en, dat, en we kunnen niet enorme uh, ja. vrachten heen en weer gaan ja. rijden. Dat is ja. ook allemaal weer. Ja. Uh, en dat versnipperen, dat materiaal, dat wordt weer ergens anders voor gebruikt? Dat wordt weer gebruikt als bodembedekker dat in de, het in goed. ja. ja. ja. Oké, okay, nou het ja. is uh, helemaal duidelijk wat, uh, wat er uh, gaat uh, gebeuren op die woensdag. Nou uh, weten we ook dat u iets met uh, de gladheidsbestrijding uh, doet, tenminste uh, ik ja. neem aan dat, uh, dat, uh, dat u daar enige kennis van zaken heeft. Ja hè? Ja, Vraag je maar. ja, nee, maar dat gaan we zo even doen. We gaan eerst even een stukje muziek eh, draaien. Ja, dus eh, daar gaan we het eh, straks over hebben. Want de reden waarom we het nu even met Peter den Boer over die, uh, over die gladheid uh, gaan hebben... dat heeft te maken met het onderwerp uh, waar we het uh, uh, net over hadden. Dat uh, het Galm project, uh, ja, dat zou komen om vijf voor half elf. Maar, Steffen van der Pol heeft een auto. En het is toch een beetje onverantwoord om met deze sneeuw en al deze andere... Uh, ja, hij komt van buiten Antwoord. Dus hij heeft besloten om het niet te doen. En dat betekent dus dat we het kunnen hebben over de gladheidsbestrijding. Dus dat komt mooi uit. Dus laten we eerst even een stukje muziek draaien. Moet ik weer ergens denken. Maar dan had je ook nog bij de Muppets. Had je ook nog zoiets. En dan had je een soort moment van Italiaanse orkestleider. En die zei dan. silenzio, <laughs> Dat is ook zoiets. Ook bij 20 seconden moesten we toch weer even onze hoofden dicht doen. Uh, het is inmiddels uh, drie minuten voor half elf. Nou omdat Steffen van der Pol er niet uh, is gekomen. En is geslaagd om Hotel Hoogland te, te bereiken. Gaan we gewoon verder met Peter den Boer. Eh. Uh, we hebben de kerstboomverbranding hebben gehad. Maar omdat het uh, toch al erg winters uh, buiten is. Ja, er zijn sommige mensen uh, die de winter van 63 hebben meegemaakt. Die. Uh, wat nou, winter? Dit, uh, het wintert wat, maar uh, meer ook niet. Um, meneer Den Boer, want uh, het gaat natuurlijk ook even over de, de gladheidsbestrijding in deze gemeente. Uh, kunnen jullie dat uh, bij de gemeente aan, op dit moment? Oh, op dit moment wel. Ja. Uh, omdat het nu vrij stabiel is. Ja, ja meer kan ik er niet voor zeggen op dit moment. Nee. Ja, vrij stabiel. Wat we... ja, zeg, het weerbeeld is stabiel. Ja. Uh, uh, uh, uh, kijk, de, er zijn heel veel vragen en, uh, en opmerkingen over de gladheidsbestrijding. Ja. Uh, sneeuw en gladheid <laughs> is, is iets dat, uh, dat we niet willen. Nee. En het komt altijd onverwacht. En dan moet je altijd. Uh, alle minuut reageren. Dus daar hebben we dan... een, een draaiboek voor. Ja. En het uitgangspunt uh, is... Uh, dat... er hoofdwegen... zo snel en zo lang en zo goed mogelijk... Uh, sneeuw- en ijsvrij... en gladheidsvrij gemaakt moeten worden. Ja. En het tweede uitgangspunt is dat... Uh, om goed... Uh, ijsvrij en sneeuwvrij te kunnen maken... heb je heel veel verkeersbewegingen nodig. Ja. Over de gebieden waarop je gestrooit... Ja. En daar is heel veel, over het algemeen heel veel misverstand over. Mm. Uh, mensen zeggen dan, bij mij is het wel gestrooid in de straat. Of niet gestrooid, of te weinig. Maar er ligt nog steeds sneeuw. En ja. dat blijft dan eeuwig de discussie. Dat is ook zo. Gaat die pekel dan pas werken als er verkeer overheen ja, gaat? Ja, anders die, die, die, de, er moet een vermenging plaatsvinden. Dus de, de druk van die autobanden die ja. moet dat erin persen. En dan wordt het rul. Ja. En, en, en ik heb wel eens uh, zo gekeken naar het stroosel. Klopt dat dat het een mengsel van zand en pekel is? Nu wel. Op dat moment Nu wel. En waarom, ja. waarom nu wel? Omdat we uh, natuurlijk uh, zuinig moeten zijn met, het, oh, okay. uh, uh, met uh, het zout. Ja. Maar zand op straat gooien, is, is uh, dat wil men nergens in Nederland, ja. want dan moet je allemaal weer opruimen spoelt in het riool dus dan, krijg ja, ik zand, dan, het dan krijg je daar weer een probleem en zand wordt eigenlijk uh, als, er, als er een bepaalde vorm van ijzel is dan ja. wordt er nog wel eens gebruikt ja. dan moet je een soort grof zand gebruiken om in ieder geval te zorgen dat het stroef wordt. Maar ja. is, zand is een noodzakelijk kwaad. Ja, ja. want ja, we hebben nog wel een paar kuip liggen van de loei daar. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Alleen er zit wel een op uh, sneeuw op, ja. had ik al gezien. Nee, dus de, de, de, het maximale wat, je, wat we doen is, dat, zijn, dat hebben we nu ook gedaan, ja. is uh, een derde zand en twee derde zout gebruiken. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar dat is bij IJssel, dat zand. Nee, dat, dan doe mee... je, dat kun je nu ook doen. Maar nu doen we dat. Dus bij IJssel is het dan eigenlijk wel een, een hulpmiddel. Mm -hmm. Omdat daar dat zout... Daar moet, doet het dan heel lang over om er doorheen te dringen. Ja. En er rijden dan geen auto's over. Dus nee. de, omdat ze allemaal op stapvoets rijden. Ja. En nu doen we het. Omdat we... Uh, uh, het, het zout heel schaars is op dit moment. En, ja. uh, en het ja. op de bon is. Ja, ja uh, dat, dat zegt u ook, hè? zout is uh, erg uh, op de bon. Ja. Er is zelfs een gemeente die heeft uh, badzout. Uh, ja. van. Uh, ja. Hoe uh, heeft de gemeente Stand voor nee. badzout in de aanbieding? Dat we nee. niet. Nee, nee. nee. dat nee. Nee. Nee. Nou, we niet. Uh, op dit moment hebben we, we hebben, uh, een hele vracht gekregen. Ja. En daar zijn we heel zuinig mee, omdat we eerst willen weten wanneer we weer krijgen. Ja. En uh, de, de, de leveranciers die hebben uh, nu een, uh, een stop gezet op levering. Ja. Aanstaande donderdag mag men weer bestellen. Okay. bestellen. Bestellen. Niet eerder donderdag mag je bestellen. En dan kijken ze naar je contract en wie het belangrijkste. En, en, en, en dan gaan ze zeggen wanneer je het krijgt. Normaal ja. gesproken krijgen we dat binnen de 24 uur. Maar dat kan nu wel, hebben ze gewaarschuwd, wel een aantal dagen langer duren. Ja, ja. Ja. En is dat, uh, staat Zandvoort dan een beetje ergens uh, achteraan? Nee, uh, nee, nee, nee, nee, het wordt verdeeld naar, naar, naar uh, Rato. Dus ja. je, als je altijd zoveel ton afneemt, dan ja. krijg je dat nu ook. Maar dan, je, het wordt wel keurig verdeeld. Alleen op wat er nu gebeurt is dat... Uh, dat is een, uh, een, een regel kennelijk. Dat de, uh, de Rijkswegen, het Rijk en de provincie gaan voor om die wegen uh, te... Bewerken. Ja. Dus daar gaat het zout heen. Ik wou net zeggen, dat, dat gaat allemaal naar Rijkswaterstaat nu weer. Dus dat is één. Dat is één reden van de schaarste. Ja. Dat het, uh, Rijkswaterstaat gaat daarvoor. Eerst de Rijkswegen, dan de provincie, ja. dan de gemeente. Ja. En de tweede reden is dat het in heel Europa zo glad en, en, en, en sneeuwig is. dat er ineens een gigantische vraag is. Dus de, alle ja. leveranciers, ook elders in Europa, die zijn met mannenmacht bezig om, om, om die voorraad voor elkaar te krijgen. Kijk, en als het nu een, een aantal weken, als je dan niet hoeft te pekelen, ja? dan is er weer niks meer aan de hand. Dus het is, een, een, een, ja, het is nu even zo. Ja. Ja, een duidelijk uh, verhaal over, uh, over de bestrijding. Maar hoe is het nu uh, met de situatie in uh, Zandvoort? Heeft u daar ook een beetje een beeld uh, bij? Ja. Uh... Ja, u, u bent vanmorgen natuurlijk ook hier met de auto gekomen. Ja. Dus, uh... Nee, de hoofdwegen zijn uh, allemaal bereikbaar En, ja. de, en, en uh, er is uh, stabiliteit in de kleine straten. Daar gebeurt, ja. daar gebeurt niks. Daar ligt dus de sneeuw ook nog. Nou, ik, kijk, sneeuw. Ik, ik kijk naar twee daar dames. Ligt... En dat ja, is ja? In en in, oh. Ja, maar die zijn, die zijn met uh, prikstokken hier naartoe gekomen. Dus, uh... <laughs> ja, <maar laughs> nou ja, in Haarlem, als ik het Haarlems Dagblad zou ja. lezen... is het uit aan het groeien tot een soort rel uh, ja. op dit moment. Ja, en ja. dat is... ja. Nou, daar ben ik het niet helemaal oh, mee je? eens. Maar het is ook, het is ook wel... Uh, wat ik prettiger van Zandvoort vind, is dat... De burger hier wel begrip heeft voor het feit dat we dat het, het probleem is van ons allen. En ja. dat we eh, iedereen het, het zijn daar aan doet. En er zijn natuurlijk altijd plekjes en straatjes waar mensen het lastig vinden. En we krijgen natuurlijk ook meldingen en klachten. Van mensen die vinden dat hier en daar verkeerd of niet goed is gestrooid. Maar ja. over het algemeen zijn de, de hoofdwegen goed bereikbaar. En het, het, het kan ook niet zo zijn, natuurlijk, dat als er zo'n pak valt. dat het dan de volgende dag. dat, dat alles maar sneeuwvrij is. Ja, ben, ben, bent u ook blij met die burger die even zijn sneeuwschuivertje pakt. en zijn bezemtje. Hartstikke. en zegt: uh, van ik ga mijn ja. stoepje even een beetje aanvegen? Ja, ja dat is natuurlijk ook een, een teken van deze tijd. Uh, wij herinneren ons allemaal van ver weg en vroeger. Ja. dat iedereen het vanzelf deed. en nu is dat uh, nog een uitzondering. Ja. Nou, het zij zo. En dat moet men zich ook realiseren. Ja, dat is wel waar. Nou, ik moet zeggen, ik heb respect als ik s'avonds om half twaalf in mijn warme huiskamer zit... en ik zie die twee schuifwagens voorbij gaan. Ja. Nou, die ja. mensen moesten eruit en moeten werken. En wie weet tot hoe laat vannacht... We euh, hebben door natuurlijk uh, afgelopen de eerste periode voor de kerst gehad, de eerste golf. Ja. En nu uh, de volle laag krijgen. En we hebben natuurlijk eigenlijk tot en met, uh, ja, tot en met uh, donderdag... Ja. Vrijdag het laatste stukje hebben we natuurlijk met, met soms met vijf ploegen gereden en, en, uh, en geschoven waar je kan. Ja. Je kan ook niet overal schuiven. Nee. En uh, gepekeld waar het kan. En uh, overdag uh, allerlei hand- en spandiensten gedaan. Ja, um, ja dat is. Ja. Het. En, en die, die uh, dat personeel wat, uh, wat dan is, hè, bij de. Ja. Uh, dat kan dan op diverse plaatsen. Wordt dan, is dan de gladheidsbestrijding dan een soort prioriteit nummer één van dat de Dat is gemeente. nummer één. Ja? Ja. Alles wordt daar dan op ja. ingezet. Ja. Ja. We hebben natuurlijk een draaiboek en, en uh, we hebben uh, ja. een een uh, hotline met een, een weerbureau, ja. dat ons van uur tot uur voorspelt wat er aan de hand is, wat er gaat komen. En op die woensdag, die bewuste woensdag, dat het met uh, ja, dat er behoorlijk wat vlokjes naar beneden ja. kwamen en ja. dat er ineens uh, nou... Okay. Joh, Jullie wisten het, wist het, het, het al. Ja. Sorry? Dat wist al. Jullie wisten het al dat dat ging komen? Wij wisten dat het ging komen, maar niet in deze mate. Nee, nee, nee, niemand. dat weet je dus niet. Dus je bent dan alert. En ja. uh, overdag neem je dat waar. En als het s'nachts gebeurt... dan gaat er een pieper af bij iemand. Ja, Paketdienst. Ja, precies. En ja. dan gaat er een, een organisatie... Uh, van start. En met u aan, als kapitein aan het roer? Of nee, dus, uh, we wisselen elkaar we... af. Hè? Ja. Dus is een constant, uh, Er is constant... Uh, iemand bereikbaar. En uh, dan, hebben we daar, dan schalen we dat... op en af. Ja. Ja, ja. En, sorry? Nee, nee. Graag. Dus die, en dan weten we ook, dat is natuurlijk uh, uh, een voordeel van deze tijd, dat zo'n weerbureau voorspelt ook tot de, op de minuut hoe lang uh, een bui duurt, hoe de intensiteit is en ja. wanneer het ophoudt. En dan krijg je berichten van uh, het, het, het duurt nog, uh, nog uh, twee en een half uur. En dan is die voorbij. En dan komt het de, eerst komt de zes uur niks. En dan weet je waar je toe bent. Ja, nou nou bent u geen bierman. Maar heeft, datzelfde weerbureau, heeft u ook aan hetzelfde weerbureau gevraagd hoe lang dit gaat duren? Of, dat, uh, weet dat, <laughs> niet, dat weet, dat weet weerbureau. het weerbureau natuurlijk nee, ook niet. Dat weet weerbureau natuurlijk ook niet. Maar hebben ze wel een indicatie gegeven? Nee, van, uh, nee absoluut niet. Het nee. is, nou, dat is daar, al van uur tot uur alleen maar. Ja, dat is gewoon een, een bureau dat stelt vast wat er in de atmosfeer aan de hand is. Mm -hmm. En wat dat voor gevolgen zal hebben. Dat hebben we ja. ook uh, als het heel erg gaat regenen, bijvoorbeeld. Ja. ja een ja. beetje waar je aan toe bent. Ja, dat uh, je... ja want dat is even weer de, de blik vooruit. Dit blijft natuurlijk niet liggen, want er gaat op een gegeven moment gaat die temperatuur weer omhoog. Ja. En dan? En dan, gaat dat, uh, dan spoelt dat weg. Nou, dan krijg je dus dat je, je gaat bezighouden met. Dan ontstaat er een blubber en dan gaan we schuiven. Ja. En dan moet je alle putten vrijmaken, want het moet erin kunnen lopen. En ja. Dat, ja. Maar ja mijn, ervaring, dat, ja, mijn ervaring is natuurlijk dat als het eenmaal gaat dooien, dan is het niet in twee dagen weg. Dan krijg je natuurlijk ook hele massas, uh, uh, uh, ook, ook weer uh, gedoe met, met hopen, met, met natte snotsneeuw. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, u kent dat u kent ook, dat verhaal van wat Menig Zandvoort er zegt, van je hebt er drie keer last van, hè? Ja. Het, het, kom, het is als het er komt, als het ligt en als het weer ja. weggaat, hè? ja. ja. En er was er zelfs iemand die van uh, gisteren tegen mij zegt, ja, ik vind het allemaal wel leuk die snel, maar het moet van vijf tot vijf en dan moet het weer weg zijn. Ja. Ja. <laughs> Zo. Ja. Maar goed, uh, nou, het is uh, ons helemaal duidelijk uh, wat, uh, wat betreft uh, de gladheidsbestrijding in dit uh... In dit, uh, het, in is het is onder controle. Het is dus onder controle. En we hopen dat we er zich allemaal mogelijk van af zijn. Okay. Ja. Uh, nog even één laatste vraag. Uh, schenken jullie wat extra aandacht aan de. de nou, noem het maar even bejaarden thuis uh, en, de, ja, daar, en de omgeving. Daar hebben wij, uh, uh, laat ik zeggen, uh, dat, daar, uh, die zit ook opgenomen in ons programma. Ja. Alleen geldt daar hetzelfde, dat je daar als je daar weinig autoverkeer hebt, dus een, een paadje maken en, ja. en uh, daar kun je dan nog uh, dat kun je nog doen, maar, maar die grote hoeveelheden, als het, dat krijg je ook niet weg als, het niet, nee. als er weinig verkeer is. Ja. Het is helemaal zo. Nee. En uh, wij realiseren ons dat het natuurlijk heel lastig is voor, voor, ja, voor iedereen, maar zeker voor oudere mensen ja. die slechter benen zijn, voor iedereen die. Uh, die ...om welke reden ook niet goed over straat kan. Ja, en dat is een, een, een, een lot dat we moeten dragen. Ja, ja. goed. Oké, okay, dankjewel. Meneer Den Boer, hartelijk dank nou, voor de komst. Gedaan. En uh, wellicht als er weer aanleiding is... over ...of over kerstboom te praten... ...of over de gladhoudsbestrijding... ...dan komen we nog wel een keer even dan, uh, bij u langs. kom ik graag weer langs. Oké, okay. okay, bedankt. Graag gedaan. tot het uh, laatste snikje uitgedraaid. 13 minuten over half 11 inmiddels uh, geworden uh, hier in Hotel Hoogland. En inmiddels aangeschoven uh, iemand die zeer kunstzinnig bezig is. Uh, we kennen er allemaal van uh, de kinderkunstlijn. En het is niet Marjan Rebel, nee, dit keer is het hele Jansen die hier yeah. zit. Goedemorgen, <laughs> Santwoord. Ja... Hilly, uh, we kennen je natuurlijk ook uh, van uh, de muur in, uh, bij het Dolphy, uh, Ja, sommige standwoorden zeggen Dolfi drama, maar het is het uh, Dolphyrama. En ik heb nog wel geprobeerd hem zo mooi te maken. Ja, Maar die muur, daar, daar is wat mee. Ja, um, hij wordt een beetje lelijk, tenminste. Hij is al een tijdje lelijk. Ja. Je ziet van die, uh, die dolfijnen waren op een gegeven moment heel mooi, hè, met mm -hmm. de zon erbij. En, maar je hebt ook uh, te maken met regen en wind en narigheid. Dus je ziet hem gewoon lelijk worden. Ja. En Het is gewoon geen goede reclame, niet voor mij, nee. maar ook niet voor Zandvoort. Mm -hmm. Dus dan hebben we wat anders bedacht. Wat anders bedacht. En ja. dat anders, wat uh, gaat er dan gebeuren? Dat anders is, um, het is de bedoeling dat de muur helemaal donkerblauw wordt. Dus gewoon als achtergrond. En dat we met um, 70 zandvoorters panelen gaan schilderen en die worden daar opgehangen. Dus het wordt een soort buitengaleriemuur. Hmm. Een beetje weerbestendig? Deze ja, keer. absoluut. Ik heb de Bomschuitenclub uh, bereid gevonden om, uh, om te helpen. Die gaan ja. dus uh, de, de zaagranden allemaal gronden. En uh, het zijn gegronde ja. panelen. Ja. De kunstenaars, mensen uit Zandvoort, uh, uh, iedereen die maar wil, die maken een schilderij. En dan gaat de Bomschuitenclub ze drie keer aflakken. Nou, dan okay. moet het toch kunnen. Ja. Ook, ja. Daar komt echt een deklaag over wat, wat er ook voor materiaal gebruikt wordt Nou we en, hebben heel mooie acrylverf ja. En daaroverheen uh, Komen gewoon drie uh, afdeklagen Ja oké okay. uh, Even welke Oriëntatie heb, staat het nou op het Noordoosten uh, of Zuidwest Naast, uh, naast Bouwens Staat het ja. midden op dat plein en het heeft, ik ben altijd wij slecht gaan, uh, in Ind-richting. Ja ik ook zeg. maar we hebben vier muren De mannen daar Gewoon een natte vinger opsteken dom Dus uh, meer is het niet <laughs> Ja <laughs> Nee, dat staat, is dat een stuk waar veel zon op staat? En, en ja, het heeft gewoon um, die, die zijkant met al die inhammetjes. Waar ja. vroeger de ingang was van waar je kon uh, skaten en waar de ja? Dolfijnen ja? uh, show was. Ja. Dan die zijkant waar al die bankjes staan. Die ja. gaan we doen. Die andere zijkant waar heel vaak wild geplast wordt. Ja, ja. Die ja. ken je ook. Ja, ja. En dan? Nou, als het als als televisie, televisie was geweest, de dames en heren thuis. En het hoofd wat Hilly Jansen nee, en bijna, het helemaal niet. Maar, goedemorgen, Santwoord. Uh, ja, goedemorgen, ja, We gaan gewoon verder met, ja. uh, met de muur, want daar gaat het om. Uh, dan heb je ook nog die, die muur met die trap. Die was een keertje in elkaar gestort. Die is weer opgebouwd. Ja, dus, nou, klopt. Dan gaan we hem ja. helemaal rondom ja, maar maken. Maar dat zijn dus allerlei richtingen. Dus de ja. zon staat er ja. altijd wel op. En de ja. wind. Uh, ja. Ja, ja, dat helemaal, maakt niet zoveel uit. We, helemaal uh, weerbestendig dus uh, proberen te maken. Nou, weer helemaal fris en mooi. Ja, want dat, uh, want dat is ook een beetje, ja, als mensen er voorbij komen, dat men zegt van, hé, hey, dat ziet er, er leuk uit. Ja, ik heb gisteren toevallig een vrouw naar telefoon gehad, die heb ik nog nooit gezien en gesproken, die heeft zich opgegeven. Ja. En die zegt alleen de voorpret al. En wat een leuk idee om dat met z'n allen te doen. En we zijn er helemaal mee bezig. En ik wil iets doen met de verstilling van Zandvoort. En de andere die heeft weer andere ideeën. Dus het leeft uh, ontzettend. Ja. Uh, is dat nou, uh, wanneer willen jullie dat gaan doen? Het lijkt me niet uh, prettig om dat uh, onder deze omstandigheden mm, te doen. Nee, maar dat had ik al een beetje voorzien. We gaan naar gebouw De Krocht. Ja. De, de hele zaal wordt ingericht uh, met uh, nou ja, een soort stijgers en oude tafels. En daar, daar kunnen we schilderen. En dan hebben we drie workshops met 25 mensen. Ja, en, in de warmte. Ja, en dat, daar worden de panelen dus uh, beschilderd. Uh, en dan? Dan gaan ze naar buiten. En dan... Normaal is het plan om 31 januari een soort uh, feest te doen op het Venemaplein met uh, allerlei uh, leuke acts. Maar als het dit weer blijft, dan moeten we wat anders gaan verzinnen. Want ik zie en de muur niet blauw voor die tijd. Hè? Je ja. moet de bomschaarteklub ja, ja, ja, ja, ja. moet ook nog de tijd hebben om ze op te hangen. Mm -hmm. uh, en als het dit weer blijft, dan gaat dat gewoon niet. De verf hecht niet. Nee. Nou, misschien dus. kunnen we met de droge schoenen in de Korven aan doen. Ja, maar uh, ook dan weer geld uh, is uh, sporthalbeheer de kok zwemmen dan ja. nou niet uh, blij met, uh, met het uh, verhaal. Maar goed, uh, dat is de voorbereiding in, uh, ja. in, in, de, in de grote krocht. Ja. Drie workshops? Drie workshops. Wie ja? doen er mee? Uh, iedereen is al. Ik S heb ja. mensen uit, uh, van de VVV, van het circuit... Um, nieuw Unicum. Ja. Uh, bewoners, vooral uit die buurt. Uh, kunstenaars, organisatoren, vrijwilligers. Kunstenaars. Kortom, alles doet mee. Ja, ja, kunstenaars wie? Wie? Ton Timmermans, Ellen Kuil, Mona Meijer. Um... Nou, je vergeet er vast wel een ja, dus Ik vergeet er, er best wel een paar. Lommer, maar... Lommer, dat zijn dus onder andere een aantal mensen die meedoen doen uit ja. de kunstenaars. Ja. Maar, maar ook niet bekende namen, dus. Mensen die gewoon die ik zelf ook niet ken nee, en die ja, zeggen ook ik kan er niks van helpen. Maar uh, ik vind het wel helpen. leuk om te doen. Ja, ja. Ja. Uh, is het ook zo dat er dan misschien uh, dat, er, dat er dan op, op die manier een bepaald idee staat en zo? Of met ik weet, met nee. Ik of? heb ik heb gezegd het is voor jou het zand voor het gevoel. Uh -huh. Uh, en uh, de hoofdkleur is geel. Want dat lijkt me wel mooi op donkerblauw. Ja. Uh, ja. Bijvoorbeeld uh, een Piet Keur die belt mij op. Die uh, voetballer. Ja. En die gaat de voetbal maken. En Erik Weijers die zegt ik wil een raceauto gaan maken. Maar ik heb ja. nog nooit geschilderd. Nou, dan nou, krijg ja. je de interpretatie van. Het ja, is okay. ja. Dus een, dus een voetbal bovenop een uh, bij wijze van spreken een Formule 1 wagen. Dat zou zo maar kunnen weet. denk ik. Ja, Wie weet. Uh, er gaan hele leuke dingen gebeuren. Ja, uh, om het leuker te maken kun je dat omdraaien. Piet Keur en Formule 1. Uh, dat zou ja. kunnen. En dan Erik Weijers de bal. Ja, creatief dom. Ja, zou kom aanwijzingen ja. geven. Ja, dat doe je goed. Zijn er ook mensen uit de politiek? Het is tenminste verkiezingstijd. Dus um, ik kan me zelf voorstellen dat daar een aantal mensen ik, zouden kunnen komen. Kunnen ik heb raadsleden uitgenodigd. Maar die Geen van allen gereageerd? Wel waar. De dochter van Belinda gaat meedoen. Ja, maar, Belinda, maar zelf? <laughs> Belinda zelf niet. Die gaat aanwijzingen geven. Die gaat, maar gaat haar dochter helpen. Oh, dat is een soort ja. coaching. Ja, je ja, ja, ja. ja, moet het ja. zo doen. Ja, ja, ja. Maar ik zou me kunnen voorstellen, van het is verkiezingstijd. Ik denk ook bijvoorbeeld misschien leden van het college. Dat zou ook zo maken. En uh, Marten Bierman doet mee. Ah, dus Martin Bier. Jammer, is een bekende dat is een, kunst. Ja, zo. Dat, is een, dat is iemand die, die, die heeft, dat, ja, dat heeft hij vorig jaar een keer geloof ik, bij Goedemorgen Zandwoord cartoons ja, nee, samen hij, met ja. Hans ja. Van, heel van, leuk, van Pelt. Hij ja. kan heel leuk schilderen en tekenen en uh, hij verheugt zich er al helemaal op om lekker in een oude spijkerbroek te staan. Ja. En, en, dat en lijkt en me we, wel geweldig om Martin Bierman met een spijkerbroek uh, uh, te zien uh, ja. hoe hij ja. dat gaat doen. Maar bij mij is het van, uh, we gaan niks aan politiek doen. We gaan nee, gewoon, dat is duidelijk. Ja. Ik vind, nee, het uh, gaat even om, het is het omleuken van de muur. Ja. Op een, een kunzinnige mee, ja. manier. Ja. Daar gaat het ja. mij eigenlijk ook ja. om. Maar het, het is altijd leuk om even te weten wie er De zo allemaal... De betrokkenheid al is, ja, is. Maar dat, dat is uit heel Zandvoort. En nu moet ik al zeggen, je kan niet meer meedoen. Want het zit, het zit helemaal, echt helemaal bomvol. Ja. Ja. Ja. Bomvol. Ja. Eh, nou ja. en, en ja, het, het, het, het, het, het, Hoe lang is het? Want het, het zijn het allemaal... Diverse panelen? Uh, het zijn 70 panelen en um, we hebben drie uur om te schilderen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, als ik het nou niet klaar, uh, klaar heb in drie uur, mag ik dan nog een keer terugkomen? Ja, natuurlijk. Ja. Zo streng doen we niet. Het lijkt me niet. best wel kort, drie uur. Ja, de een is zo klaar en de andere niet. Dat zie je op school ook met ja, je kinderen. Ja, kan een rol herhalen, maar. Ja, je kan het heel simpel doen. Doen kinderen eigenlijk ook mee? Zijn er ook kinderen? Uh, ja, nee, want, uh, nou ja, de dochter van Belinda die deed. Uh, we maar... hadden zoiets van laten ze minst twaalf uh, uh, jaar zijn uh -huh. en uh, het is avonds en overdags en dan moeten ze naar school. Ja. Nou ja, een beetje educatie en uh, onder ja, het mond van educatie. Daar hebben we de kinderkunstlijn al voor en dat ja. doen ook al uh, hoeveel kinderen. Bijna heel Zandvoort doet mee dus. Ja. Ja. Dan heeft het ook... Uh, en dat gaan we in maart weer door heel Zandvoort tentoonstellen. In maart. Komt helemaal goed. Ik zie daar Virgil Bavits aankomen. Die doet ook mee. Okay. Virgil Bavits doet ook mee. Ja, en de andere kunstenmaker, Tom Timmermans. Ja, die doet ook mee. Die doet ook mee. Ja, dat, dat, dat, dat, dat hadden jullie al gezegd. Uh, nou ja, het, het, het is dus duidelijk. Uh, de voorbereiding is dus nu begonnen, zeg maar. Ja. Even een nee. vraagje tussendoor. Heel ja. praktisch vraagje, Jaap. Nou, was daar budget voor? Was dat geen nou, probleem? Of moeite. heb je was, erg veel moeite Het was een doen. beetje mijn, uh, mijn idee om. ...in ieder geval die muur mooi te maken. En toen dacht ik aan Week van de Zee in mei. Ja. En toen zijn we daarover gaan praten met die mevrouw van de Middenboulevard, de projectleider. Ja. En die zegt van nou, uh, leuk idee, wij pakken dat op en uh, gezamenlijk uh, gemeentebudget en inzet uit Zandvoort. Dus mm. het is gewoon een samenwerking met oh, okay. iedereen. Dat... Gemeente en uh, Oké, okay. nou ja, het zijn deelnemers. wat moeilijkere tijden. Ja, natuurlijk. Dan is het moeilijk en om het geld te vinden. Moet je daarvoor. zien wat, uh, wat het materiaal kost? Ja, daarom. Ja, ja. Ja. Uh, als je die, die platen zullen beslist duur zijn. En dan ja, is het want... ook zo van, je, je kan natuurlijk uh, uh, zeggen van die muur die gaat ooit een keer uh, gesloopt worden. Dat ja. kan nu zijn, dat kan over drie jaar zijn. Maar die panelen die blijven. Ja. En dan halen ja. we ze er gewoon af en ja. dan doen we het ergens ja. anders. Ja, ja. ja Want uh, hoe, uh, hoe gaat dat dan? Uh, ga je dan de boer op om aan materialen te komen? Want met die panelen bijvoorbeeld, dat denk ik ook van... Uh, ja, je hebt het nodig om, uh, om die beschilderingen uh, te kunnen maken. Maar ja, heb, heb je daar, ben gewoon. je daar zelf ook achteraan gegaan ja. dan? Ja, tuurlijk. Je, bent, je weet precies wat je aan materiaal wil hebben. Je gaat uit... Uh, uit uh, rekenen Hoe je zo gunstig mogelijk een grote plaat kunt ja. indelen. 1,22 bij uh. 2,44. Ja. Ja. ja, en hoe ga je die zo gunstig mogelijk ja. Ja. Uh, regelen. Dat, dat ja. je zoveel mogelijk ja. uh, eruit haalt. Ja. Ja. Op een uh, zo goedkoop mogelijke, maar goede manier. Ja, ja, ja. ja. Uh, en daar had, dus uh, uh, ja, had je dus al met mensen op het oog die dat voor jou uh, wilden ja. leveren. Ja. Uh, in dat, uh, ja. dat opzicht. En ook het verfmateriaal. Die daar ook uh, je mensen voor. Om, uh, om te zeggen van nou. Ik ben iets van plan en kun, kun Nou, daar... ik, ik heb zelf van de zomer een heel mooie buiten, dat mag je van jezelf niet zeggen, maar een ja. buitenschilderij gemaakt. Ik ja. weet wel welke kwaliteit je het best kunt gebruiken. Ja. Je zei acrylverf, hè? Ja, word, word, hoogwaardige pigmenten. Dat, dat is eigenlijk aan alle kunstenaars een beetje voorschreven, je mag van alles doen, maar wel acrylverf? Nee, ik zorg op, gewoon en... dat alles er staat. Ik okay. we niks oh, mee te daarvoor. nemen? Ah, okay. dat, dat staat er allemaal ja. en... Uh, ja. Daar kunnen ze gebruik van maken. Eigen kwasten. Ja. oude kleren aan. Ja. Komt ja, dat, helemaal dat, goed. Dat, dat, dat lijkt me gewoon geweldig. Als je daar gewoon, uh, hoeveel man? 70? In totaal 70. Per workshop 25. Wauw. Nou, dat, uh, ja. dat lijkt me wel... Uh, Kom kijken. Een, uh, ja. Ja. Ja. ja. Leuk hoor. Ja. Ja. Ja. Goed. Ja, uh, we hebben er verder niks meer aan toe te voegen. Wanneer begin de... We 14 januari. Ja. Dat is, Fijn! Dat is, dat is aanstaande donderdag, als ik het even. Aanstaande donderdag, eerst morgens en dan nog een avondbijeenkomst. Uh, okay. Een avondbijeenkomst, ja. oké. Okay. Dankjewel je Hilly. Graag gedaan. En uh, graag tot een andere keer. Jullie ook succes met het ja. programma. Nou, Dank. Het zal wel lukken, denk ik. Wow. Nou, het, uh, het eerste gedeelte van deze Goedemorgen Zandvoort zit erop. We gaan nog even die, uh, die herhaling even doornemen. Uh, want we had, wat we aan het begin uh, zeiden. Want uh, die ingekomen stukken, hè, Don, die hadden, die hadden we hier uh, liggen. Ja. Dat... We beginnen eerst met het uh, verhaal van het koor. Laten we daar maar mee beginnen. Want ja. dat had je voor je. En uh, het heet ja. I Cantatori Allegri. Ja, dat is een van de drie koren. Ja, de ja. andere is vrouw. Musical in en het Ambo vooranker. Voor Anker uh, dat concert wordt gegeven morgen, zondag, zaal open om 2 uur aanvang half drie in de Agatha kerk en het schijnt een uh, bijzondere nieuwjaars uh, con concert te worden met uh... Een aantal leuke verrassingen. Ja, en ik had begrepen, de presentatie wordt verzorgd door de, de, de opperspreekstalmeester. Ik krijg het zowat, mijn mond niet uit. Scribbelwoord. Ja, het is een leuk scribbelwoord. En dat is uh, Paul Olieslager. Uh, die kennen we van uh, de BKZ. Als, uh, als een van de mensen die dat ook uh, toen uh, geopend had. Dat zal ja. die dan ook dat wel, uh, wel op een goede manier uh, in, ja. inleiden. Ja. En vandaag wordt er niet gebasketbald door de scholen. Nee. Want de vloer... In de sporthal gaat er anders aan. Ja die gaat er anders aan. En dat heeft alles te maken van uh, wat wij uh, buiten, van buiten uit meenemen. En uh, dat uh, schijnt uh, ja, nog zijn een weerslag uh, te hebben op de vloer al daar. En daar is sporthalbeheerder kokzwemmer niet blij mee. Maar? En volgende week gaat het, het wel door. Alleen dan is Pantoffeltjes het... Pantoffeltjes uh, meenemen. Ja, ja precies. Het, uh, het advies is om twee paar schoenen... Uh, ten, het, de schoenen waarmee je dus aankomt. En op het moment dat je de sporthal betreedt een ander paar schoenen aantrekken. Want dan uh, is men erop voorbereid. En bovendien is het ook zo, het is moeilijk uh, om nu te komen naar de sporthal. En dat heeft ook alles te maken met een stuk gladheid bestrijding. Ja, ja, weinig prioriteit om daar uh, bij het Duintjesveld te gaan zetten, te strooien. Het enige wat uh, gestrooid zou kunnen worden is uh, bijvoorbeeld uh, Sinterklaas. Maar die is al inmiddels allemaal alweer weg. <laughs> dus drie minuten voor elf. We houden er voor dit uur even mee op. Straks gaan we weer gewoon verder met nog een uur. Ja.